Er wordt de gemeente verzocht met Heer te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord. Wat u opgetekend kunt vinden bij de profeet Jezaja, het veertigste hoofdstuk van het eerste tot het elfde vers. Maar lezen we vooraf de heilige wettes heren die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God.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 Nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Jezaja 40. <coughs> troost, troost, mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe: dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn bereidt de weg des heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is dat zal recht en wat hobbelachtig is dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des heren zal openbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien. Dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roep. En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn hoedertieren heid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Hou de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, hij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, hij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie hier is uw God. Die de Heere, Heere, zal komen tegen de sterke. Zijn arm zal heersen, zie zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Hij zal de lammerkens in zijn armen verhaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden tot zover. Laten we samen de naam des Heeren aanroepen: aanbiddenswaardig, getrouw. En volzalig verbond God in de hemel. onze ziel bekleden met kinderlijke vrees. Eerbied en diep ontzag. In het naderen tot uw troon. Aanschouw ons in uw geliefde zoon. En bekleed, o hoogste majesteit. Mijn zielen met ootmoedigheid. Als de bede van de dicht. Dat het onze praktijk mogen worden, kun de woorden nazeggen, dat doet niets. Integendeel, dan maken we onze schuld nog zwaarder mee als ons hart anders is dan de mond. Maar dat het uit het hart een grond mogen komen. En dat u daartoe de onmisbare werking van de geest des gebeds wilt verlenen, zonder wie het onmogelijk is dat u te naderen. hebben het uit uw woord gehoord. Nou, de profeet zegt in verlegenheid ter ziel. Een stem zegt, roept. Wat zal ik roepen? Zouden we ook aan de morgen van deze dag moeten Wat zal ik roepen? Door die grote, heilige, aanbiddelijke God. Onze noden zijn groot. Onze behoeften zijn vele, En al onze nooddrift naar lichaam en ziel. Is veel en groot. En daarin hebben we u nodig. Als we nu maar eens echt u nodig kregen. Dan zouden we ook ondervinden dat gij een horend en een verhorend God bent. We kunnen het zonder u zo stellen. We kunnen zonder en buiten u zo makkelijk voortleven. och dat u de rust opgezegd werd. En dat u kwam te getuigen tot hiertoe en niet verder. Want de stem zegt: alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem des velds. Heden bloeit ze, morgen is ze verdord en afgesneden. Maar het woord onze schots bestaat tot in der eeuwen, eeuwigheid. En dat woord is nog in ons midden. Het ligt nog op de kansel, het is nog in onze handen. We hebben het nog in onze huizen. We dragen het woord Gods met ons mee. Maar waar is nu de vrucht? Waar is nu het geestelijke leven? Overeenkomstig het woord van u. De zuivere regel des evangeliums. Waar Christus Jezus koning is ons hart. De wet heeft een goddelijke opdracht van de grote rechter. Dat u lief hebben boven alles, onze naast als onszelf. Maar het Evangelie heeft een goddelijke regel. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom zoeken we ook in liefde tot onze naast het goede te zoeken. O, oh, wat zijn we toch ver vanaf geweken. De zuivele regen van uw dierbaar woord en goddelijk getuigenis. Dat u eens zo zouden mogen leren dienen. En niet als een knecht, maar als een kind. Niet als een dienstbare, maar als een vrije. Verlost van onder de vloek van de heilige wijk. En gebracht onder het zalige zachte juk van uw aanbiddelijke Heer Jezus. Hij roept het ons door middel van uw woord toe. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar we hebben er geen zin en geen behoefte aan. Het is u op het allervolmaakste bekend... dat het voor ons ook bekend mogen worden. En <tie> dat het ons gegeven werd... dat we zonder u niet meer verder zouden kunnen leven. Dat die hartelijke keus der ziel in ons hart geboren mogen worden... om u te zoeken terwijl u nog te vinden bent... Om u aan te roepen terwijl gij nog nabij zijt. En dat het woord daartoe gebruikt mogen worden in deze dag. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Dat de kracht van de heilige geest zegen vieren mogen in vele zondaars harten. Omdat het zaad van het woord God wel een toebereide aarde mogen vallen. En dat het een vrucht mogen voortbrengen. ...dertig, zesde of honderdvoudige vrucht... ...tot de heerlijkheid Gods... ...en dat het woord ook dienstbaar mogen zijn... ...tot lering en onderwijs op de weg des levens... ...of dat we door de genade Gods... ...van alles buiten Christus Jezus afgesneden zouden worden... En dat we als een zoon daar aan de voeten van de zoon van God terecht mogen komen. En dat we de toevlucht tot u zouden nemen. Dat kunnen we nooit te vlucht doen. Dat kunnen we nooit te vroeg doen. De toevlucht nemen tot een zoon van God. Om genade te mogen ontvangen. En barmhartigheid en geholpen te mogen worden ter tijd en als het in ons leven gebeurd is, en als we die heenwijzing gekregen hebben in de schrift, dat die gezegenden des vaders, dat die werkzaamheden uitgeboren zijn om u te kennen, om aan u verbonden te worden, om in u gevonden en geborgen te worden, dan mocht u nader onderwijs willen geven in de... <coughs> in de ontdekking, in de ontgronding en ontlediging van de mens... opdat er plaats mag komen voor de openbaring van u... aanbiddelijke Heer Jezus... als de schoonste aller mensen kinderen... als de grote gift des vaders... die niet alleen de weg zijt van de mens tot een vader... maar ook de weg van de vader tot een gevallen mens. O, die dierbare weg der verzoening... Kom, getrouwen zalig maken, ontferm die over ons, ontferm die in de gezinnen, werk krachtig in de families, bezoek ons met geestelijk licht, wil het leven nog schenken in de dorre doodsbeenderen, dat de duisternis onze harten mogen verlichten. <coughs> En dat we voor die zalige God leerden bukken en buigen. Uw komst alleen kan al ons heil volmaken. Wil de geest als levens nog eens schenken. In de gezinnen, in de families. Onder de jeugd en onder de jonge mensen. Onder de ouders en onder de ouderen. Samen hebben we toch hetzelfde nodig. Samen staan we schuldig. Samen hebben we u op het hoogst misdaan. En zijn van het huispoor afgegaan. Wij aan onze vaderen tevens. Maar u mocht het ook in onze harten leven om samen terug te keren. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons geslagen. Hij heeft ons doorwoond. Maar hij zal ons ook wederhelen. En op de derde dag zal hij ons levend maken. En we zullen voor zijn aangezicht leven. O dierbare verbondsmiddelaar. Wil uw beloften vervullen. Wil uw toezegging waarmaken. En al zou uw koninkrijk uitbreiden. In het midden der gemeente, In de kerken in de stad. In ons land en daarbuiten. Och, wil Sion nog eens opbouwen. Zal onze God vol van trouwen. Hij die ons geholpen heeft. En ons zijn klaarheid geeft. Als hij het zuchten en verlangen. Horen daar arme gevangen en vrijmaak uit des doodsbanden en zijn volk verlos uit schanden. O getrouwe hoge priester in de hemel, u draagt de namen van uw erfvolk en uw gunstgenoten op uw hart en op uw sterke schouders. Als we daar een plekje mogen ontvangen, dan zijn we voor eeuwig veilig en voor eeuwig heilig. Schenk die genade. In zonderheid gedenkende al degene die voor moeten gaan, wil u zelf voorgaan. In welk kant dat we ook gesteld zijn. We hebben ook in dat opzicht allemaal hetzelfde nodig als we angstdragers zijn. De een meer, de ander minder. Maar u maakt het zodanig dat we onszelf niet meer kunnen behelpen. En dat we u nog eens echt nodig zouden krijgen. Dat we nog eens echt in de vernedering voor uw aangezicht mochten bukken en buigen. Dat we nog eens met onze ledige buidels bij die volheid mogen komen die er in Jezus Christus is. Bij u komen we niet te vergeefs. Nooit van zijn leven. We bouwen op onszelf en we vertrouwen te veel op onszelf. En dat is de vergeefs. Maar op u vertrouwen we niet de vergeefs. Nooit beschamende rotsteen, wiens werk volkomen is. Gedenkende, de noden van de gemeente. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen. Gedenk die hulpbehoevende jongen, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen. Och, als het naar de mens niet kan, dan kan het van uw kant nog... Gij staat toch overal boven. U mag dan de middelen aangewend nog believen te zegenen. Tot herstel dat u ook weer bij zijn oude ouders mag terugkomen. Die er ook naar uitzien. Gedenk die mensen in hun ouderdom. De ouderdom komt met gebreken die niet verminderen, maar wel vermeerderen. O, u mag ze willen sterken en ondersteunen. En de geef dat het een tijde daar s'avonds avonds nog licht mogen worden. Dat zou grootste voorrecht zijn. Dat u dat genadig wilde schenken. Ook ons allen tezamen weduwen wezen. Weduwenaren, rouwdragenden en rouwklagenden, Wil u sterken ondersteunen, zou u dat alleen maar kunnen doen. We hebben het gehoord in dagterliggende weken. Van vreselijke een voorval wat gebeurd is in Rusland en van die terroristische aanslagen die er telkens dan hier en dan daar plaatsvinden en ook gehoord hoe dat de christenouders hun kinderen verloren zijn en zelfs hun gezin vier kinderen tegelijk en hoe dat ook de moeder gevraagd heeft om andere christenen in de wereld om een voorbeding te doen omdat ze het anders niet dragen kan Och, wat zullen we zeggen en wat zullen we spreken. Nou, de maandag gij spreekt, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Waar is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Maar we kunnen ook wel daarin zien welke vreselijke machten of zijn... Om de kerken gods te verwoesten. En om al de samenleving te ontrichten. En de maatschappij en de landen omver te werpen. De machten. De machten der hel. De boosheden in de lucht. Die zijn veel en veel groter dan dat we beseffen. We horen er iets van. En we kunnen er iets van weten, maar we hebben het rechte besef niet van de ontzaggelijke macht van de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Uw kerk is eigenlijk en wordt vergeleken bij een kaars in de oceaan. Waarom dooft ze niet uit? Omdat u ze in stand houdt. Ze wordt vergeleken bij een notendopje op de oceaan. Waarom zingt het niet? Omdat u in het schip bent. O, oh, als we het mogen zien. We zouden aan de ene kant verbaasd staan over de onzaggelijke machten van de duivel... die overal inwerken en overal inzitten... zonder dat we het zien en bemerken. En aan de andere kant... zou de grootheid van de Zoon van God... als koning van uw kerk... zouden we ook bewonderen. En we zouden u ook meer nodig krijgen. En we zouden ook smeken... of u ons ook op uw sterke schouders wil dragen. En of u ons ook op uw hart wil graveren. Dan zijn we voor eeuwigheid... Dan kan de duivel nooit bijkomen. Dan kan de duivel nooit aankomen. Dan kan zijn klauwen nooit inslaan. Dat hebt gij gesproken. Want niemand zal ze rakken uit de handen mijns vaders. Dat mocht u dan genadig willen schenken en werken. O de kracht van het eeuwige evangelie wat zegen zal. Gij zijt koning. Alle knie zal voor mij buigen. Alle tong zal beleiden dat ik Jezus Christus de Zoon van God ben. Die genade mocht u willen schenken. Dat we het hier al gauw zouden doen. En dat we dat hemelwerk. En dat we dat ook hier zouden mogen beginnen. Als we genade in onze ziel hebben. Dat we het ook mogen uitroepen. Gij zijt waardig te ontvangen. De roem en de lof. En de heer en de glorie en de heerlijkheid. Want gij hebt ons God gekocht. Met uw dierbare bloed. En daarom zijn we voor de troon. Dat daar een betrekking in onze ziel op mag vallen, een levendige betrekking, dat we daar eens zouden mogen komen. Dan zouden we het loflied wel kunnen aangeven, door u, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. <coughs> zingen van Psalm 74, het eerste en het tweede vers. Hoe komt dat gij ons verstrooit, o God mijn, dat uw gramschap over ons zeer ontsteken, dikke rook uitwerpt, zo het hier heeft gebleken, die wij toch schapen uwer weiden zijn? En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 74. De oude verbond, droeg de namen van de kinderen Israëls op zijn borst en op zijn schouders, als hij voor het aangezicht Gods verscheen. Hij was daarin een type van hetgeen Christus nu doet, voor het aangezicht zijn vaders, ten goede voor de ganse kerk. En hij was daarin een type waar elk, wat elk christen behoorde te doen. Nu, mijn vrienden, God en uw geweten zijn getuigen of dat in uw leven ook waarheid en praktijk geworden is. Hoezelden bid je voor uw kinderen, voor uw dienstboden, voor uw buren voor de kerk van uw vaderen, voor de onbekeerden die u overal omringen, hoe zelden bidt ge voor uw leraars, om de gaven van de geest, en om de werking van de geest in de wereld, hoe zelfzuchtig, hoe vleeselijk zijt ge in uw gebeden, ook is het alles, alleszins te vrezen dat er weinig verenigd gebed bestaat onder Gods kinderen. De christenen schamen zich om samen te bidden. Christus heeft beloofd indien er twee van u samen stemmen op aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren. Ik zeg u dat die hen zal geschieden van mijn vader die in de hemelen is. Christen letten niet meer genoeg op deze belofte. In handelingen lezen we dat als de apostelen en discipelen samen baden, dat de plaats waarin ze samen vergaderd waren bewogen werd en vervuld met een heilige geest. Ach, hoe menigmaal en hoe lang hebben we dit al versmaad? Hoe dikwijls hebben we dit al nagelaten. En door die weg zouden we een mildere uitstorting van de geest... ...juist deelachtig kunnen worden. Spreken zelfs sommigen niet meer nachtend over het samenbidden... ...of over een verenigd zijn om bij elkaar te komen om te bidden. Zie daar dan enige reden welke God veroorzaakt dat hij de wolken gebiedt, dat ze geen regen des geestes over ons geven. Zijn er geen oorzaken te vinden dat de Heer daarom zijn geest zo inhoudt? Er is veel te misprijzen in de leraars en nog meer in Gods kinderen en het meest in onbekeerden. Velen weten dat ze nooit in de zonen Gods hebben geloofd. En wat leven ze blijmoedig voort. Velen zijn overtuigd dat ze nooit wedergeboren werden. En wat leven ze gerust verder naar het eeuwig verderf. Ja, hoeveelen bezitten een grote mate van ongevoeligheid ten opzichte van hun behoefte aan Jezus Christus. Wat zegt en verklaart een Bijbel? <klas> Hij is een vriend... Van tollenaren en zondaren. Dit wordt wel gelezen. En dit wordt wel erkend. Maar waar is de behoefte aan Christus? Wie ziet uitnemendheid in Christus? Voor wie is hij de schoonste onder tienduizenden? Och, dit is de hoofdzonde van Schotland. De verachting van gepredikte Christus. En de verwerping van een aangeboden zaligmaker, en dat om niet. En zo wordt een geest wederstaan in deze tijd. Velen zijn wel verslagen geworden wanneer ze onder de prediking van Gods woord komen, maar hoe menig geen heeft de indrukken ervan weten uit te wissen. Sommige mensen zijn wel bekommerd geworden over hun ziel... Maar hoe menig een van hen heeft, evenals de vrouw van lot gedaan, heeft teruggekeken en is teruggekeken tot een wereld en is een zoutpilaar geworden. Och mijn geliefde onbekeerde vrienden, u begrijpt weinig hoeveel belang gij er juist bij hebt dat er een tijd van herleving komen van het aangezicht des Heer. Dat er een tijd komen dat de en geest in een ruimere en milde mate over ons worden uitgestort. En nu is het, geliefden, nu is het mijn roeping niet om u de naderende oordelen van vuurvlammen van de hemel, daarmee u te bedreigen. Het is mijn roeping niet om u daarmee een vleeslijke schrik aan te jagen, want wat zou het van u uitwerpen. Wat zou het uitwerken? Maar nochtans is het mijn roeping. U de rijkdom der genade gods te prediken. En het u aan te zeggen. Wanneer gij zulks veracht. Dat ge de vlammen der eeuwige rampzaligheid zult ondervinden. Ik heb gehoord dat er leraars zijn in Engeland en Schotland. Die hebben de gewoonte om elke zaterdagmorgen van zeven tot acht uur samen te komen, om met elkaar te bidden voor hun gemeente. En andere leraars in onze kerk hebben de gewoonte om ditzelfde zaterdagavond ten zeven uur gezamenlijk te doen, en hun smeking voor de troon der genade neer te werpen. Nu mogen de heren, de grote herder Israëls, Hunne en onze beden verhoren. Ik wil dan thans met u spreken over de lammeren van Christus' kudde. Zijn de grote herder der schapen die de lammeren van zijn kudde een bijzondere aandacht verleent. Onze tekst kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Isaiah 40 en daarvan het 11e vers. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Lieve kinderen, <tossimus> jullie hebben al jong gehoord dat de Heer Jezus de goede herder is. Zijn armen waren aan het kruis uitgestrekt, terwijl zijn borst werd doorstoken. Met een speer. Diezelfde armen zijn nog uitgestrekt. Hij wil u vergaderen tot hem. Hij heeft een hart ter liefde wat geopend is om zondaren te ontvangen. Kinderen, ik bid elke dag voor jullie. Ik bid elke dag, Christus, dat hij u mag behouden. De Heer heeft tot mij gesproken, wijd mijn lammeren. En dagelijks keer ik tot de Heere terug met de bede: O Heere, wijdt gij mijn lammeren? Wijdt gij die kleinen? Wil gij ze leren? Ik verlang zo met innerlijke bewegingen van onze dierbare Heer en zaligmaker Jezus Christus. Ik verlang zo naar uw bekering. Ik zie zo uit naar uw geloof. Dat ge u door Christus zult laten vergaderen. Zijn er niet te vergaderen? Zijn er geen vuurbranden die alsnog haastig uit het vuur gerukt moeten worden? <kliek> Zijn er nog in ons midden die wensen bekeerd te worden? Kinderen zijn er onder jullie die vragen of God u wil bekeren. Jongens en meisjes zijn er onder u die willen dat ze Jezus mogen leren kennen als de zaligmaker van zondaren. Och, verheft uw hart tot hem. opdat we te samen uh, tot die goede herder mogen naderen. Ik wil dan naar aanleiding van een tekst spreken ten eerste over Jezus... Dat hij een kudde heeft. En ten tweede wat Jezus met die kudde doet. En dat Jezus ten derde goede zorg draagt voor de lammeren. Ten eerste, Jezus heeft een kudde. Hij is als een kudde wijden gelijk een herder. Iedere herder heeft een kudde. Zo heeft Christus de zijne. Eens zag ik in een dal op mijn reizen door het heilige land, komende nabij Jeruzalem, zag ik een kudde, en de herder ging voor hen uit, en riep de schapen, en ze kenden zijn stem en volgden hem. Toen zei ik in mijn hart, zo goed ook Jezus zijn schapen, och dat ik er een van wezen mag. Die kudde van Christus is een kleine kudde. Jezus zegt het zelf. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen... ...ulieden het koninkrijk te geven. Bid dat u tot dit kuddeke mag behoren. Beschouw de wereld eens. Die honderden, honderden miljoenen mensen. Mannen, vrouwen... Kinderen uit allemaal verschillende landen, van verschillende kleuren en andere taal, die reizen allemaal de rechter tegemoet. En is dit de kudde van Christus? Nee, geen zins. Hoeveel miljoenen mensen hebben die liefelijke naam van Jezus nog nooit gehoord? En onder de overigen zien de meesten geen schoonheid in hem. De kudde van Christus is dus een heel kleine kudde. Maar we behoeven niet de hele wereld te overreizen. Blijven we maar in onze stad. Wat een menigte mensen verdringen zich op de marktdagen. Wat een grote schare is hier ook in ons midden vertegenwoordigd. Is dit de kudde van Christus? Nee. Het is te vrezen dat de meesten van deze lieden geen broers of zusters van Christus zijn. Althans, ze dragen zijn beeld niet. En die zijn beeld niet draagt, die volgt het lam niet. Je zult zeggen, en de zondagsscholen dan. Beschouw de zondagsscholen, welke menigte jeugdige aangezichten ziet je daar? Hoeveel jeugdige brandende, schitterende ogen en levenslust in al het jonge volk? En hoeveel kostelijke zielen? Is dit de kudde van Christus? Nee, ach nee. De meesten van jullie hebben verharde, stenen harten. De meesten van jullie hebben het vermaak lief. De meesten van jullie beminnen de zonde en de wereld. En bekommeren zich niet veel om Christus. O, oh, hoe jammer is het dat ze niet tot Christus komen. Ze zouden zo gelukkig worden. Heeft eens, één uit hun midden tot mij gezegd. Ik zeg het ook. Ik zou kunnen wenen van smart en droefheid als ik bedenk van zoveel jonge mensenlevens die de lust des levens doorbrengen in de wereld. O geliefde kinderen, bid dat je moogt zijn als een lelie onder de doornen, dat je mag worden als een lammetje van de kudde van de Heer Jezus Christus. Dan kom je als een lam in het midden van een wereld vol wolven. Een tweede kenteken. Schapen van Christus zijn getekend. In de meeste kudden zijn de schapen getekend of gemerkt, opdat de herder ze uit elkaar kan onderkennen. Dikwijls wordt dit merk met teer op een wollige rug van het schaap gegeven. Soms bestaat het uit de eerste letter van de naam van de eigenaar. Het nut van dit merkteken is dat de schapen daardoor bewaard worden van verloren te gaan of vermengd te worden onder andere kudden. Zo is het ook met de kudde van Jezus. Elk van zijn schapen heeft een merkteken. Welk is dat merkteken? Dit merkteken is het bloed van Jezus Christus. Dit rode merkteken dragen de schapen van Jezus. Elk der schapen van Christus staat schuldig voor God in zichzelf en aangemerkt. Elk schaap is met zonde besmet, is totaal onrein in zichzelf. Maar ze werden tot Jezus getrokken en ze zijn gewassen in zijn bloed... Nu zijn ze als schapen komend uit de wassteden. Ze mogen allen zeggen, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Hebt u dat merkteken? Beproeft u zelf eens. Zonder dit merkteken kunt u niet in de hemel komen. Allen die daar zijn hebben hun klederen wit gemaakt. In het bloed des lams. Een derde merkteken is dat ze getekend worden door de heilige geest. Dit teken is niet in de eerste plaats zichtbaar voor het oog. Gelijk dat merkteken op de witte vacht. Dat ligt diep in de bodem der ziel. Waar geen menselijk oog kan doordringen. Het is dat nieuwe hart en leven wat God, de Heilige Geest, heeft gewerkt. Dat is die herschepping in het hart van de mens, waardoor hij een kind des Heren wordt. Met een oneindige macht strekt hij zijn onzichtbare hand uit en vernieuwt in het verborgene de ziel van allen die Christus in waarheid toebehoren hebt hij dat nieuwe hart ontvangen. Zonder dit merkteken kunt je niet in de hemel gaan. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Geliefde jonge mensen, hebt u dat merkteken? Hebt u één deze merkteken? Is het merkteken op de witte, wollige vacht der schapen is dit merkteken ook op uw uitwendig leven zichtbaar geworden? Is het innerlijk ook door de heilige geest in u gewerkt? Het nieuwe leven wat uit God is? Dan komt die grote herder der schapen en voegt u persoonlijk onder zijn kudde. De schapen van Christus wijden allen te samen, is een vierde merkteken. Schapen zijn zo graag bij elkaar. Het schaap gaat nooit met de wolf of met de hond mee, maar blijft altijd bij de kudde. Ik zeg niet dat het niet kan aangevallen worden door een wolf of hond, maar het gaat er nooit mee mee. Vooral wanneer er een storm op handen is, dan schuilen de schapen dicht bij elkaar. Als de hemel met donkere wolken bedekt wordt, als de eerste regendruppels vallen, als de donder vooraf gaat, zeggen de herders dat men de schapen aan de zijden van de heuvelen kan zien toelopen en samen in een vallei, van een veilig, ergens in een vallei, een veilige schuilplaats zoeken. Ze blijven ook graag bij elkaar. Zo is het ook met de kudde van Jezus. Zijn volgelingen gaan niet graag met de wereld. Ze gaan het liefst met elkaar. Christenen hebben christenen lief. Ze smaken één vrede gods. Ze zijn vervuld met één geest. Ze hebben één herder en één schaapskooi op de heuvel der onsterfelijkheid in het woord gods. Vooral in donkere, stormachtige tijden. Zoals de onze waarschijnlijk worden zal. Schuilen de schapen van Jezus dicht bij elkaar. Ze komen ook bij elkaar om met elkaar te wenen. De schapen komen ook bij elkaar om met elkaar te bidden. Ze komen ook bij elkaar om met elkaar te zingen. En in hun blijdschap als geloofslofliederen aan te heffen. Mijn kinderkens. Hebt elkander vuriglijk lief. Vergezelschapt u met degenen die de Heere vrezen. Vliet al de overigen. Wie kan vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden? Ik herinner me een kleine jongen, die werkelijk een van de lammeren van Christus kreeg. van velen. Christus is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. Dit is die grote genade van de Heer Jezus Christus. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Wat doet hij nog meer? Vervolgens gaat hij zijn schapen opzoeken. We zouden Christus nooit zoeken als hij niet eerst naar ons zocht. We zouden hem ook nooit kunnen vinden, als hij ons niet eerst gevonden had. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik kwam eens langs een herder en vroeg hem, hoe vindt u nu de schapen terug die in sneeuw verloren zijn geraakt? Zijn antwoord was, dan begeven we ons naar de diepe rotskloven waar de schapen bij de storm een schuilplaats zoeken. En daar vinden we ze dan bijeen, onder sneeuw bedolven. En hebben ze dan de kracht genoeg om zichzelf weer op te richten, als gij de sneeuw wegruimt, vroeg ik. Nee, zei hij, al moesten ze er hun leven door redden, ze zouden niet in staat zijn om een enkele schreden te doen. Daarom gaan we dan in hun schuilplaats, ...en dragen ze eruit. Zie, dat doet nu onze dierbare Jezus ook met verloren schapen. Hij zoekt ze op. Hij vindt ze verstijfd in de zonde... ...en verhard in de geestelijke dood. Hij vindt ze in de diepe poel der zonde. En moesten wij één enkele schreden in eigen kracht zetten om onze ziel te redden, we zouden verloren gaan. Maar Jezus trekt zijn hand naar ons uit en trekt zich naar ons toe. Dit doet Hij elk schaap dat behouden wordt. Lof en dank en heerlijkheid zij ons in Jezus, de Herder, onze zielen toegebracht. O jonge mensen, laat u toch door Jezus verzamelen. Ziet al de hulpeloosheid van uw toestand en roept tot in Jezus en zegt in eenvoud, O Heere Jezus, help ook mij. Jezus voedt ook zijn schapen. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. <tie> Als Jezus u verlost heeft, dan voedt Hij u ook. Uw lichaam zal hij ook onderhouden. Ik ben jong geweest en oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Hij zal ook uw ziel in zonderheid voeden. Hij die de kleine bloem in de kloof der steenrotsen verborg, haar voedsel geeft, zou die uw ziel niet verkwikken met de lieflijke druppelen van hemelse dauw? Ik zou die geschiedenis niet gauw vergeten van een meisje uit Belfast in Ierland. Ze bezocht de zondagsschool en kreeg een Bijbel ter beloning van haar goed gedrag. Die Bijbel werd voor haar de grootste schat. Hij werd het voedsel voor haar ziel. Maar haar ouders... ...waren onbekeerde, goddeloze mensen. Dikwijls las ze voor hen, maar dat ging van kwaad tot erger met haar ouders. Dit verbrak Elise het hart. Ze werd bedlegerig en stond van haar ziekbed ook nooit meer op. Ze betoonde een vurig verlangen om haar onderwijzer nog eens te zien... Toen, zij, toen hij gekomen was, vroeg hij, Elise, hoe is het nu met jou? Toen pakte ze haar Bijbel en zeiden, ik ben niet alleen. Dierbare Bijbel, woord en scheren, o oh wat schatten, biedt gij aan die geen mot of roest verteren. Die zelfs niet in het graf vergaan. Arm mag mij de wereld noemen. Die met blinkend slijk zich voedt. Ik blijf in mijn rijkdom roemen. Ik begeer geen hoger goed. Nauwelijks had ze die woorden uitgesproken. Of Elise zakte op haar kussen neer. En blies de laatste adem uit. Kinderen, zo wij de Heere Jezus zijn kudde. Als de tijd gekomen is, dan komt die tere trouwe almachtige herder. Hij neemt zijn lammetje op zijn schouders en draagt het in de hemelse heerlijkheid. Derde hoofdgedachte. Jezus zorgt voor zijn lammeren. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Iedere goede herder behandelt de lammeren van zijn kudde met een tere voorzichtigheid. Als hij zich met de kudde van de ene plaats naar de andere begeeft, kunnen de schapen niet ver gaan. Dikwijls worden ze al gauw moe en gaan bij de weg liggen. Dan buigt de herder zich tot de schapen neer. Neemt hen zachtjes in zijn armen en legt ze in zijn schoot. een herder is de Heer Jezus. Hij vergadert zijn lammeren. Hij draagt ze in zijn schoot. Menig schaap heeft gezondigd. Menig lam is afgedwaald. Maar de Heer Jezus, die dierbare medelijdende herder komt, draagt hen op zijn schouders en brengt hem weder in het huis des vaders. Zo heeft hij ook velen eertijds in deze stad gedaan. En hebben sommigen, u en ik, die niet wel gekend? Voor hij in deze wereld kwam, zorgde Jezus ook reeds voor zijn lammeren. Ik zal een voorbeeld geven van Samia. Nog een jonge knaap, niet groter dan de kleinste onder u, Heel jong toen hij bekeerd werd. Hij is omgord met een linnen eefvot. En zijn moeder maakte hem een linnen rok. En bracht hem die van jaar tot jaar. Eens toen hij s'nachts sliep in het heiligdom. Naar bij de plaats waar de ark gods bewaard werd. Hoorde hij een stem. Die zijn naam riep. Hij schrikt wakker en loopt naar de oude Elie. Eli's ogen waren duister geworden. Dat is te zeggen, hij kon nauwelijks meer zien. Samuel zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Nee, zegt Elie, ik heb je niet geroepen. Keer weder. Samuel ging en legde zich neer. Voor de tweede keer hoorde hij de stem, Samuel. Hij stond op, ging weer naar Eli. Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Eli antwoordde: ik heb je niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neer. Hij ging weer heen en legde zich neer. Voor de derde keer kwam die heilige stem, Samuel, Samuel. Hij stond op en ging tot Eli, dezelfde woorden sprekende. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En zei, ga heen, leg u neer en het zal geschieden als hij u roept, dan zult u zeggen, spreek Heren, want uw knecht hoort. Zo ging hij heen en legde zich neer op zijn plaats. Voor de vierde keer. Ziet eens, mijn lieve jonge vrienden. Ziet eens de langmoedigheid en de aanhoudende liefde, des Heeren. Voor de vierde keer riep de Heere hem, Samuel, Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo verhadert nu Jezus dit lam in zijn armen en droeg het in zijn schoot. Och, mijn kinderkens, die ik wederom arbeidde te baren op dat Christus een gestalte in u krijgt, bid dat u diezelfde herder mag leren kennen. Sommigen denken dat ze nog te jong zijn om bekeerd te worden. Samuel was het niet. Christus kan een kind even gemakkelijk de ogen openen als een oude van dagen. De jeugd is juist de beste tijd om behouden te worden... Je bent ook niet te jong om te sterven. Niet te jong om geoordeeld te worden. bijgevolg zeker niet te jong om Christus te leren kennen. Och, stel u toch tevreden. Met, met door uw onderwijzers van Christus te horen spreken. Bid dat hij zich aan je openbare. Jezus. Zei de ik zorg zo goed voor zijn lammeren. De overleden hertog van Hamilton had twee jongens. De oudste ervan leed reeds in zijn vroegste jeugd aan een uitterende ziekte, die met de dood eindigde. Twee predikanten gingen heen om hem te bezoeken op de schone buitenplaats nabij Glasgow. Nadat men voor hem gebeden had nam de oudste jongen van onder zijn hoofdkussen een Bijbel. Hij sloeg die op bij 2 Timotheüs 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voort is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid welke de Heren mij geven zal. En hij voegde eraan toe tot de predikanten, dat nu, mijn heren, dat is al mijn troost. En toen zijn einde naderde, riep hij zijn jongste broer aan zijn bed en sprak met hartelijke genegenheid tot hem. En hij besloot zijn ernstige en treffende aanspraak met deze woorden, en nu Douglas, nog een weinigje tijd. En dan ben jij hertog en ik ben koning. Ik zal nog een ander woord u mededelen van een lam van de Heer Jezus Christus. Wat ik op haar weg naar de genade en de heerlijkheid Gods aanschouwd heb. Ik heb kennis gehad aan een jeugdige ziel die tot Jezus gebracht werd in haar jeugd. Ze vertelde haar verzorgster dat ze gewoonlijk insliep met deze woorden. Zijn linkerhand zei onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. En soms met deze woorden, de armen zijn er liefde omvatten mij. Ze zei... Dat ze niet kon verklaren hoe het geschiedde, maar dat ze altijd gevoelde dat Christus haar nabij geworden was. En een andere keer zeiden ze, ik geloof dat het het beste is mijzelf in al mijn verfoeilijkheid en zondigheid geheel aan hem over te geven. En dan zoals ik ben op Jezus te zien. Toen ze door haar laatste ziekte getroffen werd en haar gezegd werd dat, ze, dat de dok, dokter dacht dat haar leven niet lang meer duren zou, bleef ze daaronder volkomen bedaard. Ze zei, dan word ik pas echt gelukkig. Ze zei dat, Jezus hier niet genoeg, dat ze Jezus hier niet genoeg kon liefhebben en dat ze verlangde eeuwig met hem te zijn dan zou ze hem naar waarde kunnen liefhebben en beminnen. Tot haar liefdevolle verzorgster zei ze, verwondert mij dat je zo droevig bent. Ik kan het niet begrijpen, want ik ben toch de gelukkigste van al de huisgenoten. Al wat mijn toestand verlichten kan, dat geniet ik rijkelijk. En straks mag ik naar Jezus. Nadat een van haar vriendinnetjes haar bezocht had, zeide ze, Margrethe begreep volkomen hoe gelukkig ik ben. Ze zag niet treurig, maar ze lachte. En daaruit, ken, en daaruit kon ik zien hoe lief zij mij nu heeft. Eens toen ze s'avonds met het hoofd tegen haar peul geleund zat, werd haar gevraagd, wil je nog iets hebben, liever? O, oh, zei ze, ik ben zo zwak, maar ik heb alles. Ik heb Jezus, want hij heeft gesproken. Gij zijt de mijne en ik ben de zijne. En een andere keer de dag voor haar dood vroeg iemand haar. Heb je veel gebeden vandaag? Ja, zei ze, ik heb geprobeerd te danken ook. En waar heb je dan voor gedankt, zei ze. Ik dank God dat hij zoveel goede dingen aan mij geschonken heeft. Ik dank hem voor zoveel deelnemende vrienden. Ik dank hem voor zo'n goede verzorging. Ik dank hem dat hij de gever is van zoveel goeds wat ik mag ontvangen. Ik dank hem dat hij naar mij zo zo'n is als ik ben heeft omgezien. Ik dank Hem dat Hij mij geleid heeft op de wegen. Ik dank Hem dat ik nu aan het einde van mijn leven gekomen ben... en dat Hij mijn heerlijkheid zal opnemen. Dit zijn nu enkele voorbeelden en enkele woorden die ik van lammeren van Jezus' kudde gehoord heb. Nu dan, mijn jonge vrienden, zoek maar naar een eenzaam plekje... En knielt maar neer. En roept maar de Heere Jezus aan. En sta niet op. Voordat ge hem gezocht hebt. En mag vinden. Bid dat hij u in zijn armen vergadert. En dat hij je opneemt in zijn schoot. En zeg. Ik mag Heere Jezus. Ik durf u niet te laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 79, het zesde en het zevende vers. Laat tot u komen dat zuchten en klagen dergenen die in banden zijn geslagen. Laat die vrij zijn, schenk hen, o Heer, dat leven die tot de dood geëigend zijn en beven. Onze naburen vieren haar een schoot wil schier zeven dubbel vergelden. De smaatende den blaam, daarmee ze uw naam steeds lasteren en schelden. En het zevende, dan zullen wij die schapen u En wat er verder volgt, zes en zeven van Psalm 79. Geleefden werd deze schriftplaats zo diep in mijn hart en in mijn geheugen ingeprent. Hij heeft gegeven sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. En daartoe heb ik ook mogen arbeiden, opdat ik... Als een onderherder onder Christus zijn wil mocht betrachten, zijn kudde mocht bezoeken, en de troostvolle woorden des Evangeliums tot hem mogen spreken, opdat de treurigen sieraad voor en olie der vreugde mogen ontvangen, en het gewaad des lofs voor een benauwde heest. Maar hoe weinigen kunnen nu in oprechtheid. De 103e psalm op de lippen nemen? Dat je het in het hart gevoeld hebt dat deze herder u ten herder is geworden? Dat hij ge uw zonden heeft vergeven, zover het oosten is van het westen, en dat ge God daarover lof zegt en dankt? Ik heb gelezen in de geschiedenis van David Breinert, zendeling onder de Indianen in zijn dagboek, Velen onder de indianen schrijden stille, doch ongeveinsde tranen, zodat de geest Gods scheen te zweven over de vergadering. En op een andere plaats, ze schenen bereid om zich met het oor aan de deurposten van het huis daar scheren te laten nagelen, als een teken dat ze voor eeuwig zich aan zijn dienst wilden wijden. O, oh, hoe weinig bespeurt men zulke geesteswerking in onze samenkomsten. O, oh, hoe menige bijeenkomst tot het gebed is men het vuur des geestes verloren. De schuld daarvan moet of bij mij, of bij u, of bij ons allen liggen. Doch we hebben het woord van den opperste herder nog onder ons en in ons midden. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. O dat het eens voor u een jaar van het welbehagen des scheren mogen worden. Ja, in de opdracht die de Heer mij gegeven heeft, roep ik tot u allen, hoort het woord des scheren. Tot u, o mannen, roep ik, het was ook de zinspreuk van het leven van Jezus Christus. Tot u, o mannen, roep ik, wie is slecht, hij keerde zich derwaarts. In een jubeljaar moest de klank van de zilveren bazuin door het hele land Israëls gehoord worden. Ieder Israëliet moest het horen. Zo ook de klank van het liefde en dierbare evangelie, moet aan allen gepredikt worden dat ieder het zal horen, geen de Heer Jezus tot een schare, dode en ongelovige Joden uitriep. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En op een andere plaats, ik ben de deur, in die niemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Maar wat was de vrucht? Hij werd aan het kruis genageld. Het volk schudde hun hoofden over hem. O die Laodiceeze dodige lauwe toestand, eertijds zonder het Jodendom, en die nu in onze lauwe gemeente merkbaar is geworden. Laodicea was tot niets anders meer geschikt dan om door Christus uit zijn mond gespuwd te worden. Nochtans deed hij een laatste bedreiging en opwekking, voordat hij het oordeel voltrok. Zo wie mijn stem zal horen en de deur zal doen, ik zal tot hem inkomen. En dat is ook het doel geweest van mijn arbeid onder u, dat ik mocht lo nodigen, lokken, vermanen. Dat ik u mocht roepen, opdat u tot hem zouden bekeren. Maar wat is nu de vrucht van ons streven? Goden zijn geloofd, er zijn sommigen onder u die de toevlucht genomen hebben. Tot de hoop die hen is voorgesteld. Maar de meesten zijn nog slapende het jaar van het welbehagen des Heeren is voor u gepredikt. Het woord is voor u geopend. De deur is voor u geopend en nog niet voor eeuwig gesloten. Bijbels zijn onder u verspreid, predikers zijn onder u gezonden. De voorzienigheid Gods is u ten goede geweest. De geest Gods heeft nog met u getwist. Zijt ge nog niet ingegaan? O, oh, zie toe, zie toe, nu het nog de wel aangename tijd is, opdat we niet bij Christus wederkomende zouden moeten zeggen, de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. O, oh, dat gewijs waard. Dan zoudt ge dit verstaan en zoudt ge op uw einde merken. Amen. Eindig met dankzegging. O, Heere, wat deze prediker in zijn dagen niet kon, dat kan u. En wat wij niet weten, dat weet u. En wat wij niet willen, dat wilt u soms. Dat mocht u ook nog betonen in ons midden. U mocht nog armen willen trekken. Uit de macht der duisteren. Kinderen, jonge mensen. U mocht ze willen trekken. U mocht ze op uw sterke schouders willen leggen. De grootste der zondaren. U kunt ze dragen. Hoe zwaar de schuld is. Uw sterke schouders bezwijken nooit. och dat u de wonderen van genade kwam verheerlijken. Jong en oud en klein en groot. Als we ouder zijn, oudere mensen... We leven nog in het heden der genade. U hebt sommigen geroepen ter elfde uren. Gij zijt een vrijmachtig God. Verheerlijk dan uzelf. Gebruik de preek daartoe in deze middag. Help in het voorgaan en in het uh, luisteren. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van psalm 22, het vijftiende en het zestiende vers. Zij zullen, Heer, u eer aandoen zeer groot, die verzaad zijn, ook die des hongersnood lijden. Die zullen u, Heer, prijzen en eer bewijzen. Daar zal hen haar zaad ganselijk begeven tot uw dienst. Ze zullen, Heer, vergeven van kindskinderen altijd wezen gedachtig, uw naams krachtig En wat er verder volgt, 15 en 16... Van Psalm 22. mentor bekendgemaakt dat zo de heren willen wij leven op maandagmiddag 20 september kerkraadsvergadering wordt gehouden met de consulent. Personen die de vergadering willen bezoeken worden verzocht zich bij de kerkraad te melden voor aanstaande donderdag. En de preek is van Max uitgesproken in 1842.